In een van de mogelijke corona-apps die dit weekend worden gepresenteerd aan de overheid is een datalek gevonden. Dat is bevestigd na berichtgeving van RTL Nieuws. Het datalek is gevonden in de app COVID-19 Alert. In de broncode van deze app staan bijna 200 volledige namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van gebruikers van een andere app, waar de corona-app aan is gelinkt. Inmiddels zijn de gegevens verwijderd. In Groot-Brittannië is steeds meer kritiek te horen op het handelen van de regering. Premier Johnson zou te laat in actie zijn gekomen om het land te beschermen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een reconstructie van de Sunday Times. Johnson zou vijf crisisvergaderingen van zijn kabinet over de virusuitbraak hebben overgeslagen. Minister Gove spreekt dat tegen. Hij zegt dat de premier alle belangrijke besluiten heeft genomen. Gisteren trok het Britse zorgpersoneel aan de bel vanwege het grote tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Inmiddels blijft het dodental oplopen, dat ligt nu boven de 15.000. In Spanje zijn de afgelopen 24 uur 410 nieuwe coronadoden gemeld. Dat zijn er een stuk minder dan gisteren. Toen waren het er 565. Volgens het ministerie van Volksgezondheid staat het aantal geregistreerde coronadoden nu bijna 20.500. In Spanje zijn nu bijna 196.000 besmettingsgevallen bekend, ruim 4.000 meer dan gisteren. De Spaanse regering heeft de strenge quarantainemaatregelen in het land verlengd tot 9 mei. De noodtoestand geldt in het door corona zwaar getroffen Spanje sinds half maart. En opnieuw is er vandaag in het katshuis crisisberaad. Naast premier Rutte en een aantal ministers is ook RIVM-directeur van Dissel erbij. Net als de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bescheiding en Veiligheid, Avosberg. Na afloop zal waarschijnlijk niemand iets inhoudelijks zeggen. Dat gebeurt dinsdag. Het weer, de laatste wolken trekken uit het zuiden weg. Vanmiddag is het vrijwel overal zonnig. Op de wadden liggen de maximaal rond de 12 graden. In de rest van het land wordt het 15 tot 19 graden. Ook komende week laat de zon zich vaak zien... maar met een oostenwind wordt het wel iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dit is ZFM. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis op giro nummer 7244. Ten namen van Actie Zandvoort. Dus vandaag de hele dag de marathon-uitzending op ZFM. Help de helpers helpen. ZFM. Het is 19 april, dit is ZFM en vandaag helpen we de hele dag de, helper, de helpers van het Rode Kruis. Mijn naam is Gerloogman en ik ben er tot 3 uur eh, tijdens onze 12 uur durende radiomarathon. Samen met Haarlem 105 en Noord-Holland maken we een thema-uitzending rondom corona. In Zandvoort ligt daarbij de nadruk op het goede werk van het Rode Kruis. Je kunt de hele dag muziek aanvragen voor het goede doel. Bel, op app, bel of app ons hiervoor op nummer 023 573 0393... of stort meteen op Giro 7244 met de vermelding Actie Zandvoort. Dit is ZFM. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis op Giro nummer 7244... ten namen van... actie Zandvoort. Dat zeg ik, dames en heren. Het is alweer vijf over twee. De leukste en de mooiste muziek hier de hele dag door bij uh, de marathonuitzending van het Rode Kruis. Help de helpers helpen. En hier is Lucas Graham...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 Help the helpers helpen. Once I was seven years old, Mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. Zeven jaar dames en heren, zo heet het liedje. Lucas Graham en uh... ja, nou is het wel goed, nou is het wel goed, nou is het goed. En wie hebben we aan de telefoon? Dat is Aldo uh, Muller samen met uh, Arnold uh, Schreuder. Uh, hallo, mannen. De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Uh, hoe gaat het daarmee? Ja, het zijn vreemde tijden, Als je zult begrijpen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een apart coronaprotocol, zoals dat heet. Okay. Dat betekent eigenlijk dat de bemanning niet meer in zijn geheel uh, op het station uh, samenkomt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een heel vreemd gegeven, uh, want ja, juist het teamwork is heel belangrijk. En nu komen er nog kleine teams voor het onderhoud bij elkaar. Op de maandagavond. Maar als, als, als team, als totaal, zien we elkaar nu al een hele tijd niet meer. Ja, ik, ik hoorde dat er toch wel heel veel euh, euh, servers zijn op het, op het water. En, en toch heel, heel veel mensen die, die, die ja, watersportbedrijven zijn. Euh, euh, gebeuren daar rare dingen bij jullie? Eh, hebben jullie ook euh, mensen moeten redden al? Nou, David Morgenberg, die gaf het al aan hè, vanmiddag. Precies. Um, um, het is zo dat er een apart protocol is. Normaal, als een boot in nood is, dan wordt het gevraagd of de mensen verkouden zijn en of ze potentieel corona hebben. Mm -hmm. Met kiteservice uh, is dat natuurlijk een veel groter probleem. Ja. Want wie raakt ineens in het probleem? Die zul je dus het water uit moeten halen en aan boord moeten halen. Mm -hmm. Zonder dat je een dergelijk vraaggesprek kan voeren. Dan moet je iemand redden. Ja. Uh, Buiten de KNRM maakt de mannen zich daar ook zorgen over. Uh, want als iemand besmet is, dan kunnen ze ook zomaar besmet gaan. Ja, dat klopt. Zet er zitten ook wat protocollen voor. voor. Nou, wat we zien is inderdaad, wat, wat David ook aangaf, uh, Tweede Paasdag, uh, zie je met die sterke wind, uh, nou echt gigantisch veel kitesurfers op het water, alsof ja. er niks aan de hand is. En als we nu kijken naar de KNRM in zijn totaliteit, dan is het zo dat het aantal reddingen op dit moment net zo hoog is als normaal. Hè? Dus alsof er ja, ja, ja. niks aan de hand is met... Uh, met corona. Dat is toch wel bijzonder. Dat is natuurlijk wel een probleem. Kijk, verbieden willen we ook niet als KNRM. Wij gaan het ook niet verbieden. Dat is onze rol ook helemaal niet. Mm -hmm. Wij redden iedereen die in nood is. Dat blijven we ook gewoon doen. En uh, we fixen we duim omhoog voor uh, alle vrijwilligers van de KNRM. Mm -hmm. Dat ze dit ook gewoon blijven doen. Zeker, zeker. Maar we kunnen natuurlijk wel iets verwachten van de kitesurfers zelf. Want er zijn er nogal wat die in problemen raken. Ja, en er zijn, mensen hebben het niet, helemaal niet door hè, dat dit aan de hand is. Als je, als je op zo'n plank staat. Nee, dan sta je waarschijnlijk niet, uh, niet bij stil. Uh, het punt is natuurlijk dat we als bemanning niet bij elkaar komen... maar in het geval van calamiteit uh, toch moeten uitvaren. Mm -hmm. En dan breng je natuurlijk ook de bemanning in een situatie... waarbij ze bij elkaar op die boot moeten, moeten gaan zitten. Ja. En ook dat uh, kan alleen al natuurlijk een bepaald risico met zich meebrengen. Ja. Uh, nou paart de boot dan wel met een minimale bezetting... dus, dus de reddingsactie loopt dan ook anders dan anders... Mm -hmm. Uh, daar staat de Kijter ook niet, uh, niet bij stil. Maar um, ja, het feit dat de KNRM altijd uitdrukt wanneer het kan om, uh, om te redden... Uh, geeft in uh, mijn optiek ook een uh, verplichting van de Kijter om daar wel over na te denken. Ja, precies. En, en uh, hebben jullie het nu ook drukker dan normaal? Nou, drukker dan normaal... Het is, het, het is hetzelfde wat natuurlijk in deze situatie uh, bevreemd... Uh, dat het niet minder wordt. Ja. Het blijft op hetzelfde niveau... Uh, ja, ja, dat, dat dat, heel Nederland overigens, hè? ja precies, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. En, en, uh, hebben jullie ook contact met andere gemeentes, uh, uh, met kustgemeentes, hoe dat daar gaat? Ja, er is een uh, heel nauw contact met, uh, met Noordwijk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Een van onze uh, schippers die uh, als die werkt, die werkt in Noordwijk, die rukt ook uit naar Noordwijk, als daar wat aan de hand is. En je ziet eigenlijk over de hele linie dat de problematiek hetzelfde is. Okay. En dus zie je dat in Zuid-Holland en Noord-Holland bijvoorbeeld nagenoeg alle kitesurfplekken zijn dicht. Mm -hmm. ja, dus de, de, de, de watersportvereniging, de Zandvoort, maar ook de spot, die zijn beide gesloten. Ja. Maar ja, kitesurfers die parkeren een auto ergens in Noord, kleden zich om bij de auto, lopen naar zee toe en gaan kuiten. Ja, precies. Ja, ja dus uh, oproep aan de kitesurfers, uh, jongens, uh, weet wat je doet. Ja, precies. Ja. Ja. En, en uh, breng in ieder geval uh, de mannen van uh, de KNM KNM uh, KNRM niet in gevaar. En uh, dat uh, lijkt, me het, uh, lijkt me een van de belangrijkste zaken, dat we gezond blijven. Zo is maar net, zo is het. Ja. Ja. En uh, er is jullie een jaar, vandaag? Dat uh, zou heel goed kunnen, maar <laughs> dan moet je hem eens even helpen. Ja, Jaap Van de Hoed is jarig, Dat is mijn neef. Oh, ja, ja. <laughs> ik denk, ik moet het toch even zeggen. Ja, ja, ja. We gaan het wat al uit elkaar zijn. Uh. Ja, precies. Dus uh, jongens, bellen me even en sturen bosbloemen. <laughs> ja, absoluut. Oh, Oké, okay, nou, in ieder geval heel veel succes. Ja, wij willen als KNRM ook graag natuurlijk onze de luisteraars oproepen om bij te dragen aan het goede doel: de, ro de Rode Kruis. Helemaal goed. Daar werken we graag mee samen uh, in ja. Zandvoort. Giro 7244 met vermelding actie Zandvoort. En uh, ja, dan komt het helemaal goed. En als ze met een app betalen van de bank, dan moeten ze een heel lang nummer intikken. Ja, dat is een ander nummer, ja. Ja, dat ja. denk ik, ja. Ik weet, ik, weet, ik weet niet hoe dat werkt. Nee, dat is NL19INGP. Ja? En dan het pakje volledig opvullen met nullen. En dan de laatste 47244. Okay, en anders okay. kunnen ze niet overmaken. En dat Ah, kort. Ja, dat wist ik niet. Heel goed. Heel goed, dat zijn goede tips. In ieder geval hartstikke bedankt. Heel veel sterkte in de komende periode. En nou ja, we staan natuurlijk vierkant achter jullie. Fijn om te horen. Hartstikke goed. We zijn nog de felicitaties aan Jaap dan, hè? Ja, en de felicitaties aan Jaap dan, hè? Jaap van de Hoed, mijn neef, zit ook bij de KNRM. En dat doet hij al jaren, geloof ik. Ja, ja, ja. Ja. Nou, succes verder. Ja. Oké, okay, bye bye. Bye bye. There have been times in my life. I've been wondering why. Still somehow I believe we always survive. Now I'm not so sure. You're waiting. left to provide. 9 uur vanavond, ZFM voor corona. Eigenlijk tegen corona, hè. Rondom corona. Een thema-uitzending met uh, alles wat ermee te maken heeft en... Uh... Wat Zandvoort uh, daaraan doet en meedoet. En, uh, en natuurlijk uh, het, uh, het verhaal voor het goede doel. Stort op Giro 7244 met vermelding actie Zandvoort. En voor de bank ligt het anders. Dat moet ik nog even nakijken, want ik heb het niet opgeschreven. Uh, maar ja, dat, dat, uh, dat, uh, dat moeten we even nakijken. Dan komt dat helemaal goed. Even kijken, ik had er een, een, een, ik had er een uh, beloofd uh, te draaien. Speciaal voor uh, de KNRM, voor Arnold en voor uh, Aldo. Hier is Rod Stewart en I Am Sailing bij ZFM. I Am Sailing, I am sailing. Home again. Cross the sea I Am Sailing stormy waters to be near you to be free I am fine en sailing speciaal voor uh, de mannen van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En uh, mijn neef Jaap van der Hoed in het, in het bijzonder omdat hij vandaag jarig is. Ach wat leuk. is toch een je jarig bent en je kan niemand uitnodigen. Hè? Ja. Dat is niet anders. Dat is niet anders. ZFM, het is bijna vijf jaar drie ik zit hier tot drie uur. En daarna gaan we weer door met de allerleukste, allermooiste, allerfijnste muziek. Zometeen Thomas de Jong hier. En daarna Jaap. Ah, die ken je wel. Dus uh, ja, dat gaat uh, gewoon allemaal uh, vrolijk uh, gezellig Dit door. is ZFM. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoorts Rode Kruis op giro-nummer 7244, ten name van Actie Zandvoort. Dus vandaag de hele dag de marathon-uitzending op ZFM. Help de helpers helpen. ZM. En, voor, en voor, uh, voor de bank is het uh, NL19 INGB, 5 keer 0 en dan 7244. Dus nogmaals, NL19 INGB, 5x0, 7244. Overmaken, mannen. Huppakee, en daar gaat hij. Ja, dat zijn, de mooiste, dat zijn de mooiste dingen om mee te maken. Als er veel wordt overgemaakt. Oh, ik hoor net zes nullen. Zes nullen, dames en heren. Vertel het zo nog wel een keer. 19 INGB, 6 x 0, dus geen 5, maar 6 x 0, 7244, daar kan je het overmaken via de bank. Met vermelding, actie Zandvoort, speciaal voor het Rode Kruis. Uh, het, is, uh, het is hard nodig, dames en heren. Hard nodig. Vandaar dat wij hier zijn. Om de boel een klein beetje duidelijk te maken... Wat het, is. het is prachtig weer. Het blijft de hele week mooi. Dus uh, wat dat betreft uh, one love. En je houdt natuurlijk altijd wat geld over... doordat er een heleboel dingen niet gekocht worden. En dat kan je lekker weer overmaken naar uh, het Rode Kruis. Wat een goed idee heb ik toch opeens zomaar uh, dat je denkt van... Uh, nou, nou, nou, dat doe je goed. Ja, dames en heren. En natuurlijk de mooiste muziek hier bij ZFM...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 And we can fly Dit is ZFM. Help de helpers helpen. Michael Bobley bij ZFM. Help de helpers helpen. Dat is het thema van vandaag. En de symptomen van het nieuwe coronavirus, dat is koorts, luchtwegen, problemen, hoesten, verkoudheid, niezen, kortademigheid. En thuisblijven als je neusverkoud is, als je een loopneus hebt, als je veel moet niezen, als je keelpijn hebt, als je een lichte hoest hebt en als je een verhoging hebt tot 38 graden. En de huisarts moet je bellen als je... Koorts hebt meer dan 38 graden. Je hoest of ademt moeilijk. Je bent ouder dan 70. Heb je chronische ziekte of minder, weersta minder weerstand. En, uh, uh, uh, en, en korts hebt. Maar dat zei ik al. Dus uh, ga niet naar je huisarts toe. Maar bel hem. Uh, en, en neem uh, uh, meteen contact op bij ernstige klachten. Dat is wel heel erg belangrijk. Dat is echt Het heel... is ZFM. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis. Op giro nummer 7244. Ten naam van Actie Zandvoort. Dus vandaag de hele dag de marathon-uitzending op ZFM. Help de helpers helpen. ZFM. ZFM om half drie. Vijf over half drie bijna. Samen met uh, Paul Simon. En Graceland, daar waar Elvis wonen en ook begraafd is. En daar heeft hij een liedje over gemaakt. Probeer maar het beste van te maken, jongens. Dat is het enige wat we kunnen doen. Dus maak over op Giro 7244 of NL19IRGB 6x0 en dan 7244. De Mississippi Delta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 Empty sockets, I'm looking at ghosts and empties Every reason to believe we all will be received in Graceland There is a girl in New York City Who calls herself a human trampoline Sometimes when I'm falling, flying Tumbling turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland, and I see you losing love, it's like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart, everybody feels the wind blow, ooh, in Graceland, in Graceland. Gelijknamige CD-LP toen nog. Graceland van Paul Simon, 80 jaar ergens. Ah, prachtig hoor. Zo dames en heren, hartelijk welkom. Dit is 19 april en uh, dit is ZFM. En vandaag zijn we de hele dag bij uh, onder het thema... Help de helpers helpen van het Rode Kruis... Want uh, ja, het is belangrijk om het Rode Kruis uh, uh, te steunen. En uh, dat doen we door uh, ja, te storten op Giro 7244. Of uh, uh, via de bank uh, NL19-IRGB 6x07244, uh, dames en heren. En er is ook nog een hulpnummer van het Rode Kruis. Dus als je uh, thuis zit en uh, ja, je durft er niet uit... en er moeten uh, boodschappen gedaan worden... of uh, ja, er zijn dingen die... Uh, ja, die je in huis nog moet doen, bel dan 070-44-55-888. En uh, dan krijg je iemand van het Rode Kruis aan de lijn. En die, uh, ja, die helpt je dan verder om, uh, om te doen uh, wat, je, wat je graag zou willen doen. En het is best heel belangrijk, omdat uh, ja, uh, het Rode Kruis is... Uh,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 He is Phil How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace When I stand here taking every breath with you Ooh. You're the only one who really knew me at all Look at me now. Against all odds uh, van een gelijknamige film. Het is een mooie film hoor. Heel mooi film. Heeft hij natuurlijk het, uh, het deuntje geschreven, onze Phil Collins. Um, ja, wat, uh, wat, hebben we nog, uh, wat hebben we nog te vertellen over, uh, over het, uh, over, over, over het Rooie Kruis? Eigenlijk niet meer dan je moet uh, uh, storten. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Gewoon storten of uh, je kan ook een nummer aanvragen hier bij uh, ZFM op 023-573-0393. Of uh, ja, en, en dan ook meteen weer storten. Ja, 0, uh, uh, Giro 7244 of NL19 INGB 6 x 7244 dames en heren. Doe het, want het is voor een goed doel en we kunnen het allemaal gebruiken. En wij draaien nog even wat mooie muziek. Hier bij ZFM. 19 april, de radiomarathon. In samenwerking met NH Nieuws en 105 Haarlem. En bij ons ligt de nadruk op het goede werk van het Rode Kruis. En hier is Barbea. Sruisend, bedoel ik in een New York state of mind. Dat gaat het ook niet goed haar. Some folks like to get away. Take a holiday from the neighborhood. New York State, uh. We hebben er een heel arm gezin. Hij heeft het zelf naar de bovenkant gezongen. En uh, is er niet geheel slechter van geworden, dames en heren. Dit is ZFM.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 En Fire bij ZFM. In de marathon uitzending voor het Rode Kruid. Er zijn ook weer andere dingen gebeurd. De Zandvoortse Aja van Kessel heeft een korte film gemaakt... over de verzetsheld Hannie Schaft. En dat is natuurlijk... Uh, ja, Hannie Schaft is uh, redelijk bekend in Nederland... Uh, om de Hannie Schaftschool. En, en, uh, en ze is hier in, het, uh, in, de, in, in de duinen begraven. En ze heeft natuurlijk in Haarlem heel veel goede dingen gedaan in de oorlog. En uh, ja, dat had mijn vader heel goed gedaan. Want mijn vader was uh, uh, directeur van de uh, uh, van de Hannie Schaftschool vroeger. En uh, ja, die heeft er ook altijd uh, heel veel uh, aandacht aan besteed aan het feit dat uh, Hannie Schaft zoveel goede dingen heeft gedaan. Dus uh, ja, mooi. Mooi initiatief. Leuk. Dat zijn dan weer de fijne dingen die wij uh, met z'n allen uh, zo meemaken. Help de helpers helpen, dames en heren. Samen met het Rode Kruis... proberen wij het virus onder de knie te krijgen. Hier is Player met Baby Comeback. ZFM, het is zeven uh, voor drie. En zometeen Thomas, hier live... Maar eerst my nights my morning, going out on the town doing anything just to get you over my mind. when the morning comes I'm right back where I started again. I'm Mask of false bravado Trying to keep up a smile that hides Baby Comeback. Hier bij ZFM. En dit is de laatste voor mij. Hierna Thomas de Jong. Hierna Thomas de Jong. zegt goed hè? Jonger dan J. <laughs> Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Hou hem hier op ZFM. Want het is zeker de moeite waard. een hele dag. Speciaal voor het Rode Kruis. En maak geld over, jongens. Maak het over. Belangrijk. Met vermelding Actie Zandvoort. Dit is Sylvia van Focus. Houdoe.